10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. KPN heeft de e-mailaccounts van 2 miljoen klanten tijdelijk geblokkeerd. Aanleiding is dat er eerder vandaag gebruikersnamen en wachtwoorden... van 500 klanten op internet zijn gepubliceerd. KPN kan de veiligheid van de accounts van de andere klanten niet garanderen. Het telecomconcern erkent dat het blokkeren van 2 miljoen accounts... een ingrijpende maatregel is. KPN wil klanten zo snel mogelijk laten weten... wat ze precies moeten doen om weer te kunnen mailen. Wanneer de mailboxen weer beschikbaar zijn, is niet duidelijk. Zes leden van het Griekse kabinet zijn opgestapt omdat ze de nieuwe bezuinigingen niet voor hun rekening willen nemen. Het zijn vier bewindslieden van de conservatieve Laospartij en twee van de Socialistische Partij. Premier Papadimos waarschuwt dat Griekenland geen andere keuze heeft dan de voorwaarden van Brussel te accepteren. De Griekse premier riep ook het parlement op om akkoord te gaan met de voorwaarden van het IMF en de EU. Het parlement stemt daar zondag of maandag over. Als het parlement het bezuinigingspakket afwijst... loopt Griekenland een nieuwe lening van 130 miljard euro mis. De aangepaste dienstregeling van de NS duurt nog zeker een week. Dat hebben bronnen binnen de NS gemeld aan de NOS. De bronnen zeggen verder dat bouwwerkzaamheden aan de stations... van Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal... een oorzaak zijn van het vastlopen van het treinverkeer vorige week vrijdag. Volgens ProRail is het niet mogelijk... om verbouwingen tijdens de winter stil te leggen. Ruimtevader André Kuipers krijgt de scheepsbel... van het marineschip Hare Majesteit de Zuiderkruis. Het schip is vandaag na 36 jaar trouwe dienst uit de vaart genomen... tijdens een officiële ceremonie in de haven van Den Helder. Naar marine traditie wordt de scheepsbel bij het uitdienstnemen... in bruikleen gegeven aan een beschermheer of vrouwen. In dat geval heeft Defensie besloten dat dat André Kuipers moet zijn. Hij bevindt zich het dichtst bij het sterrenbeeld Zuiderkruis... redeneert Defensie. Van het weer, vannacht helder, temperaturen tussen min 9 en min 12. Morgen overdag zonnig en koud, temperatuur stijgt naar maximaal min 3. Zondag valt vanuit het noorden de dooi in en is er kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal. Bent u een ervaren manager en met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's. Ook voor aankomende managers. Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. In Delft komt een onderzoek naar de burgemeester. Een klokkenluider wordt aangeklaagd. En gemeenschapsgeld wordt onnodig weggegooid. En niet meer afkomen van het telefoonabonnement van je overleden moeder? Dit en andere bizarre, ware gebeurtenissen in kan niet waar zijn. Vanavond om half elf bij de VARA op Nederland 1. Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Vers gebakken roomboter appeltaartje voor maar 2,29. Plus geeft meer. Vooral in het weekend. En het weekend begint bij plus op vrijdag. Mmm, lekker. Dat wordt weer een feest dit weekend. NOS, NOS, NOS Langs de Lijn met Menno Rehmeijer. Goedenavond, een verrassende uitslag in de Twentse Derby. U heeft het kunnen horen hier op Radio 1. Bas Stigler, heeft u ook al gehoord. Met hem gaan we praten hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Voor het eerst sinds 1985, zeg ik alvast. De tocht der tochten kwam er niet. Maar vanmiddag was er wel een andere klassieker op natuurreis. De Veluwe-Meertocht. Dat is ook een schitterende wedstrijd. Volgens winnaar Ruud Aarts. Ja, dit is schaatshistorie voor ons. Dit zijn de wedstrijden waar je, waar je als kind waar je voor de tv zetten te kijken... naar Dries van Weijen en die mannen. En nu rij je hier zelf, ja dan voel je je echt enorm gelukkig. Een dag na de dag dat de crisis bij Ajax nog net even groter werd dan die al was... reageerde trainer Frank de Boer op het vertrek van zijn vriend Danny Blind. Ik vind het uh, nogmaals uh, heel jammer natuurlijk. Ik heb altijd heel goed met hem samengewerkt. En ik weet in de jaren die hij dus uh, gewerkt heeft voor Ajax... heeft hij het met ziel en zaligheid gedaan. Dus uh, nogmaals, ik vind het heel jammer. Zijn collega bij Feyenoord, Ronald Koeman, staat er heel wat beter voor momenteel. Feyenoord staat vierde en durft nog verder naar boven te kijken. We moeten beseffen dat we iedere wedstrijd uh, 100% gas moeten geven... En ja, dat moet kloppen en dan kunnen we van iedereen winnen. Maar dat moeten we altijd weer bewijzen. Verder de Davis Cup ontmoeting met Finland. Hebben We het over tennis en short track in Dordrecht. Tot 11 uur in deze uitzending van Langs de Lijn. En 1985 was het voor het laatst, en we het eens een keertje niet over de Elstedentocht, toch? dat was 97, Bas. Dat Herakles, zeggen de statistici, won in, in Enschede. Ja, dat is een tijdje terug. Ja. En uh, dat moeten dan, want dat zeggen trainers altijd: hoe langer zo'n serie duurt, dan komt altijd het moment dat we het weer doen dichterbij. Nou, dat bleek vanavond wel. Uh, het was ongelooflijk, laat ik dat meteen zeggen, ongelofelijk een leuke open wedstrijd met name in de tweede helft. Uh, die uiteindelijk alle kanten op kan vallen, denk ik. maar Waarbij Heracles in ieder geval laat zien dat het ongelooflijk goed en leuk kan voetballen. Als het maar durft en als het maar wil. Ja, En het ook afmaakt, hè? want daar ligt het nog wel eens aan. Ja, kijk, de, de, Twente is eigenlijk in de eerste, laten we zeggen, 30 minuten beter. Blijft vrij makkelijk uh, overeind, krijgt een paar behoorlijke kansen die er... De... Dan allemaal net niet ingaan Kopballen van de Jong en van uh, Ver Eigenlijk recht in de handen van de keeper. Een bal van Chadli op de lat. En op het moment dat Heracles op een 1-0 voorspel komt... loopt Twente een beetje achter de feiten aan. En hebben ze een beetje het gevoel... dat ze even weer op zoek moeten naar zichzelf. Ja. Ik vond bovendien dat Twente in de tweede helft heel slecht begint. Eerste kwartier worden ze door Heracles onder druk gezet. Uh, jaagt Heracles Twente in eigen stadion echt tot op de eigen 16-meterlijn op. Nou, dat doet geen ploeg hier. Daar is Twente ook van geschrokken... Uh, het komt niet goed in het spel. Het wordt uh, alleen maar erger ook in de scoren. Dan moet Trent eigenlijk van zich afbijten. Het wordt nog wel 1-1, maar vrij snel uh, daarna verliest Twente toch vind ik een beetje de grip op de wedstrijd. Maar het is in ieder geval, zoals ik zei, open. Het golft ja. op en neer. Maar dat heeft dus wel uh, er ook mee te maken dat Heerkelijs ook hier naar Enschede gekomen is en wel durfde te voetballen. Een ja, gevoelige nederlaag sowieso natuurlijk in een derby. Maar uh, ook niet handig uh, gezien de stand op de ranglijst natuurlijk. En de titelaspiraties. Nee, nou is het meestal niet handig als je vies, nee, dacht ik. Maar, dat dat, dat uh, zeker niet, nee. Nee, nou kijk, als Twente gewonnen zou hebben, hadden ze bovenaan gestaan, weer. Uh, uh, dus ze lopen nu uh, averij op. Drie punten achterstand ja. nu op PSV en AZ. Ja, kijk, je zal vroeg of laat wel tegen een tegenvalletje oplopen. En vroeg of laat wel wat punten verspelen. Maar dat dat thuis tegen Heracles gebeurt, daar zal denk ik niemand in Enschede serieus rekening mee gehouden hebben. Maar. Kijk, los daarvan speelt Twente ook in vlagen van de wedstrijd... gewoon, vind ik, slordig en zwak. Eh, vooral verdedigend vond ik het eh, ondermaats. Douglas, ik geloof dat Bert van Marwijk op de tribune zat... die heeft Douglas neem ik aan bekeken. Eh, en nog anderen ook uiteraard. Maar die zal gezien hebben dat hij op veel fronten... vanavond in ieder geval behoorlijk tekort kwam. Eh, slordig was, ongeconcentreerd oogde... Eh, onverantwoorde risico's nam hier en daar bij het uitverdedigen. Dus die heeft bepaald geen goede beurt gemaakt... maar. Ook het derde doelpunt van Heracles bijvoorbeeld is gewoon een fout. Een misverstand tussen nee. keeper en Cornelissen. Kortom vind dat vooral defensief gaat er bij Twente heel veel mis. En dat mag de ploeg zich wel serieus aantrekken. Als je mee wilt doen om de titel, dan hoor je al die fouten niet te maken. Nee. Nou, we zijn benieuwd naar de reacties. We hopen we dit uur nog te kunnen laten horen vanuit uh, Enschede. Bas Tichelen, dankjewel. Het is de week van de natuurijsklassiekers. ijsklassiekers Vandaag was het Veroemer die de marathon-schaatsers lokte. En Ruud Aerts was dus de sterkste bij de mannen. Hij ontsnapt uit de grote koproep en kopgroep en reed alleen over de finish. Precies volgens plan. Ja, kijk, in de finale dacht ik: ik moet een, een truc uithalen. Want ik wil niet met die jongens naar de streep rijden. Want ik ben net niet snel genoeg. En ik kreeg heel even de ruimte en uh, dat was genoeg om uh, de laatste drie rondes in mijn eentje vol door te kunnen rijden. Ja, drie keer uh, nou bijna zeven kilometer, dus laten we het op een kilometer van 18-19 solo houden. Uh, dat, moet, dat moet je nog maar even kunnen na een week Wijzenzee en al een week wedstrijden hier. Ja, maar ik had vandaag gewoon hele goede benen. Ik zeg al, de jongens, die hebben mij de eerste helft van de koers, hebben ze mij helemaal uit de wind gehouden. En uh, ja, ik ging gewoon heel fris de finale in en ik reed daar in mijn eentje en dan weet je dat je daar rijdt om zo'n enorm mooie koers te winnen. En uh, ja, ik kreeg vleugels, ik was, uh, ik was wat dat betreft niet meer te stoppen, ik voelde ook geen pijn, ik reed gewoon... Toch kwamen ze nog vrij dicht, ja, zo'n 15 seconden. Ja, maar ze zijn nooit in de beurt geweest. Er nee. was uh, geen enkele paniek, uh, alleen de laatste kilometer, toen riepen mensen tegen mij, je hebt hem, je hebt hem. En toen, toen begon ik mijn benen pas te voelen eigenlijk, maar anders hadden we nog een schepje bovenop gedaan. Ja. Dit is een, een echte grote klassieker. kun je uitleggen wat Veluwe Meertocht, voor de mensen die dat niet weten, betekent onder de marathonrijders? Ja, dit is schaatshistorie voor ons. Dit zijn de wedstrijden waar je, waar je als kind voor de tv zit te kijken naar Dries van Weijen en die mannen. En nu rij je zelf en dan rij je om te winnen. En dan, ja, dan lukt dat. Dan, dan, ja, dan voel je je echt enorm gelukkig. Vandaar die enorme euforie net hè, op het podium. Ja, ik ben hier gewoon heel blij van. En dit zijn gewoon de momenten waar je echt enorm van moet genieten ook als sporter. Want er zijn zoveel teleurstellingen. En heel af en toe mag je een keer juichen. En daar mag je dan ook best wel even van genieten en van bij stilstaan van mij. Uiteraard, uiteraard. Ik, ik begon net met eindelijk. Dat bedoelde ik eigenlijk ook een beetje vanwege de ploeg, want jullie hadden nog niet zo heel veel gewonnen. Nam de druk toe? Ja, de druk nam wel toe, maar we hebben gisteren hebben met de jongens de koppen bij elkaar gestoken. En hebben we gewoon gezegd, uh, het moet maar eens afgelopen zijn met de, de negatieve benadering die er eigenlijk een beetje heerste. En, uh, van, van, van ons zeg maar, of van, van jullie uit? Nou, ook vanuit binnen de ploeg. En, uh, maar ook van jullie uit en ook, ja, je hebt niet gewonnen en we reden een beetje achter de feiten aan. En het was allemaal negatief en gisteren hebben we gezegd, jongens, we zijn allemaal hartstikke goed. En we gaan nou eens vanuit de positieve benadering gaan we die koers in. En uh, die jongens hebben uitgesproken het vertrouwen in mij te hebben. En, uh, ja, ik zeg al, ze hebben mij enorm geholpen en, en het vertrouwen gegeven. En als ik dat dan zo terug kan betalen, ja, dat is voor iedereen natuurlijk hartstikke mooi. En nu morgen weer, 200 kilometer, de, de, de classic van jouw teambaas, Henk Angenund. Ja, die staat wel op programma. Hè? En als er koersen zijn, dan wil ik ze rijden. En, en als die van je baas is? Ja, en het mooie is nu ook, ik heb niks meer te verliezen. Al word ik daar na twee rondjes uit de wielen gereden. Deze van vandaag, die heb ik toch maar mooi. Zo is dat. De Veluwe-meertocht, die prachtige klassieker. Bij de vrouw was trouwens Voske Tamer van der Wal de sterkste. Zij won alweer haar derde natuurreis klassieker. In de sprint won ze van Mariska Huisman en Yvonne Spicht. Ja, heel in de verte uh, probeer ik te horen of ik nog schaatsgeluiden hoor. En om tien over tien, uh, op een vrijdagavond, uh, zijn er mensen die nog op het ijs staan. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Uh, ben van den Burg, die rijdt, uh, je mag wel zeggen, de Ben Stedentocht. Uh, met een bodycam, videoverbinding heeft hij uh, helemaal op, zich helemaal opgetakeld. Wordt de hele dag gevolgd, ook op internet. Ben, goeie avond. Goeie avond. Ik heb een kunststukje nu... Ik ben ongeveer 10 kilometer van de streep. Ja. Mijn batterijen zijn op, dus je kan het niet meer live volgen. Wil je dat ook even twitteren? Want, want ik, maar wat, ik, ik dacht er sneller over te doen. Dus ik ja. had voor 14 uur batterijen meegenomen. Maar ja, dat is weer op, dus. Nou, de, de, de tweet gaat eruit. Eh, dat de volgers dat weten. 10 kilometer, ik, ik, hoor, ik hoor je nog schaatsen, maar het klinkt niet Jij echt heel soepel. Het klunen, ik ben nu aan het kluunen. Oh, maar wel mooi er komen de mensen. Uh, wat is jouw naam? Dirk. Dirk, die komt gewoon drinken brengen en die begeleidt ons nu. Oh oh. oh, oh, oh. oh voorzichtig, jongens. Ja, een ja, slecht stuk. Uh, maar wil je weten of het terecht is dat hij is afgelast? Nee hoor, nee helemaal. Ik wil weten hoe het met je gaat. Oh, heel slecht. Ja. Echt, jongen, ik dacht van, ik heb natuurlijk 20 jaar niet meer getraind. Ik ben met andere dingen bezig. Dus ik denk, joh, ik rijd dat om met techniek. Nou, echt niet. Dan moet je echt vertrainen voor zo'n Elfstedentocht. Ja. Ik had al respect voor die mannen, maar nu nog meer. Maar is dit de eerste keer dat jij dit doet? Want je ik bedoel, in 86 was je zelf nog actief schaatsen, 85, ja. 86? Ja, 97, uh, ja, ik ben geen licht. Oh. Dus, uh, en joh, ik heb... Weet je, maar schaatsen nooit langer een uur aan. Ja. En nu dus al die uren ze nog half wacht. Dus ik heb een blaren en alles is kapot gewoon. Maar 10 kilometer, dat is nog een drie kwartier nou, schaatsen? Nou, ik was vroeger al slecht in de 10 kilometer. Ja, maar dat deed je nog wel binnen het kwartier, maar nu niet meer, denk ik. Nee, precies. Nee, ik denk nog een... Uh... ...zowat 20 gemeenten, in een half uur. Een half beetje hey, En er zijn er nog meer opzijgen, ja, hè? Ja, dat wil ik horen. Ja, vertel eens. Ja, echt waar. We zijn er met Ons groep is 4, we begonnen met 6, 2 zijn afgevallen. En uh, nu zie ik weer twee mensen halen zien. Maar ik, ik hoor ook van alle kanten eh, mensen die eh, dan niet vandaag, dan wel morgen naar Friesland gaan. Om zelf inderdaad, ja, wat jij ook ja. doet, die toch te schaatsen. Mooi hè, dat is toch leuk. <laughs> Kijk, je kan altijd wel wachten op de, op de officiële toch? Maar ja, voor mij gaat het erom dat ik een keer dat gedaan heb. En ja. Of ik jou een kruisje of niet, hoe of heet dat een ding? Uh, kruisje ja, een kruisje. Ja, ja. Nou ja, maakt mij dat nou uit. Okay. Ik, ik, heb, ik, ik, heb, ik zal vertellen over mijn medailles. Mijn dochter had een keer mijn gouden medailles, van 50 meter, had ze mee naar school genomen. Ze zijn een vriendje, wat een mooie medaille ik mag je hebben. Dus s'avonds belt die vader op en ik volgens mij is het niet de bedoeling ben dat die medailles van jou worden weggegeven. Dus ik heb daar toch niks mee. Nee. Nou, Mooi verhaal, hè? Ja, schitterend. En het klinkt ook zo prachtig op de achtergrond, dat geschuifel en dat en donker erbij. Ja, donker. En uh, helaas is die, uh, zijn mijn batterijen op. Ja. Jammer, hè? Ja. Nou, we hebben ik ieder... heb een hele mooie sterrenhemel, ja. een hele mooie maan niet vol, zo'n beetje half. Maar je moet naar het ijs kijken, Ben, want daar zitten de scheuren. Daar moet je voor oppassen. Ja, weet ik ja. Oké. Okay. Alle jongens vandaag minimaal. Nou, hey, we, we, we praten straks nog eventjes verder als je vlak voor, uh, voor de finish bent. Ja. Op de okay. bonken. Hij hey, sterkte nog. Hoi. Tot zo, Hoi. Hoi. Somebody that I used to know, Katje. Het Nederlands Davis Cup team is goed begonnen aan de wedstrijd tegen Finland. Het land van de Schanspringers, denk ik altijd in deze tijd van het jaar. Na De eerste twee enkelspelen staat Oranje namelijk met 2-0 voor. Robin Haase en Timo de Bakker wonnen hun enkelpartij. Marcella Meska heeft het bekeken. Uh, Marcella, een vliegende start, een pikstart noemen we dat. Ja, dat klopt, want Robin Hazen, onze kopman, nummer 54 van de wereld... ja, die begon de wedstrijd al met drie aces, dus uh, daarmee zette hij de toon. En hij verloor in drie sets slechts drie games. En ja, zijn tegenstander Paukoe, een invaller in het Finse team... ja, dan denk je, die begint nerveus, uh, komt wel beter, hij heeft nog even de tijd. Maar dat ging maar niet beter, het werd een beetje zielig. Die jongen die sloeg echt af. Alles het hek in. Ja. En natuurlijk is Hazen een topper en speelde die goed en overtuigend. Maar toch uh, kansloos. Het verschil van 600 plaatsen op de ranglijst was meer dan <laughs> okay. duidelijk uh, te zien. Ja, 600 van hoeveel plaatsen op de ranglijst? Ja, 656 <laughs> dat staat die Kijken jongen. Aan, dus ja, 600 plaatsen zitten ja, ongeveer tussen. Dat zou ik wel zeggen. Daarna zeg, er, Timo de Bakker, die speelde tegen Timo uh, Nimine. Uh, ik weet niet hoe groot dat verschil daar is op de ranglijst. Maar uh, Timo won in ieder geval ook. Net zo overtuigd als Hazen? Iets minder overtuigend. Vooral ook omdat uh, zijn tegenstander die Timo en Nieminen uh, ja, toch een veel betere tegenstander was. 30 jaar ook. Dus behoorlijk wat ervaring. Uh, 6-1-7-5-6-3 werd het. Nou, tweede set 7-5. Daar zat hem natuurlijk uh, de crux. Dat was uh, belangrijk dat uh, Timo de Bakker daar doordrukte. Hij stond 4-2 voor. 4-4, uh, uh, lange games, een beetje wisselvallig. Maar uiteindelijk toen het moest, uh, speelde hij op de belangrijke momenten goed en overtuigend. En uh, brak hij in die twaalfde game. Ja, en toen was natuurlijk ook het verzet gebroken. Dus ja, al met al een gretige Timo de Bakker. Uh, soms wat wisselvallig. Niet altijd even zeker, uh, even zeker. Maar toch uiteindelijk op de beslissende momenten wel weer overtuigend. Dus ja, uh, Jan Siemering, de captain, kan niet ja. anders dan zeer tevreden zijn na de eerste dag. Ja. Zeg, en uh, Timo Niemine moeten we niet verwarren met uh, Jarko Niemine. Precies. Uh, want dat is eigenlijk de nummer één. Die doet niet mee. Is dat een groot gemis? Ja, dat is een geweldige aderlating. Jaco Niemien is nummer 47 van de wereld. Staat dus hoger dan Hazen. Dus ja. eigenlijk de beste speler van dit weekend. Nou, hij kan niet meedoen. Linkerpolsblessure. Precies een week geleden in Montpellier opgelopen. Tijdens de kwartfinale daar. Maar. Ja, uh, hij heeft wel getraind vandaag. Oh. Dus, en het schijnt, wat we morgen begrepen dubbel. van de. Ja, wat we begrepen van de Finse pers, dat hij geen pijn had. Dus, ja, kans bestaat toch wel dat hij morgen wordt opgesteld in het dubbelspel. En dan heb je wel natuurlijk een hele andere wedstrijd. Dan heb je een echte tegenstander. Ja. En hij zal dan met, ja, ook weer met een andere jongen spelen die. Ook weer half geblasseerd, want die had weer griep... en last van zijn uh, verstandskiezen, Helio Vara. Dus als die twee morgen dubbelen... Nou, dan heb je toch een uh, behoorlijk team op ja. de been voor Finland. Want tegen uh, wie spelen ze dan voor Nederland? Nou, in ieder geval tegen, en dat is leuk, debutant Jean-Julien Royer. Ja. Uh, de man die geboren is op Curaçao. Nederlandse Antille paspoort. Maar inmiddels is dat allemaal valt dat onder Nederland. En mag hij dus dit jaar voor het eerst uitkomen voor Nederland in de Davis Cup. En hij is dubbel specialist. 30 jaar, dus uh, uh, wat ouder. Ervaring heeft hij. Uh, het was aardig, in de persconferentie van de week zeiden ja, ik ben eigenlijk he helemaal geen betere tennisser... dan die andere drie jongens in het team. Hazen, De Bakker, Huta, Galoon. Eigenlijk ben ik de minste tennisser. Maar ja, hij is dubbelspecialist. Hij speelt week in, week uit. Op topniveau eh, op de ATP-tour in het dubbelspel. Dus ja, daar zit hij helemaal in. Daarnaast is het nog een, een jongen die heel veel energie met zich meebrengt. Hele harde werker. Jan Siebrink zegt ook... nou, daar kunnen de andere jongens kunnen daar echt een voorbeeld aan nemen. Hij is een sfeermaker. Dus kortom, een beetje zo'n zo oude, oude man... Hè? nou ja, oud, dertig, ja. in het team tussen die jonkies. Um, ja, dat, dat zorgt denk ik wel voor een hele mooie balans... Ja. Het is wat nieuws. Het is, het is fris. Een nieuw elan in het team. Dus ik ben reuze benieuwd hoe die uh, Royer morgen gaat spelen. Ja. Waarschijnlijk aan de zijde van Robin Hazen. Want Siemerink heeft nog niet helemaal verklapt. Maar hij zei, ja, het sterkste team uh, speelt. Want ze willen morgen natuurlijk die 3-0 halen. Dus dan ben je klaar. Ja. Nee, en, He, want ja. Wie weet speelt die Jarko Niemien anders nog op zondag. Ja, zo... En dan tegen Hazen. En daar heeft hij een, een, een goed record tegen. Daar wint hij meestal van. Dus daar willen we niet aan beginnen. Nee, nee. morgen beslissen uh, en, en, en dan zijn we er klaar. Dan hebben we Finland verslagen. Uh, en dan wacht Roemenië in de volgende ronde. Uh, uh, vroeger hadden ze daar nog eens goede tennissers. Uh, hoe, hoe is het niveau op dit moment? Nou ja, Roemenië is natuurlijk altijd wel een goed tennisland geweest. Je hebt nu nog die uh, Victor Hanescu. Hanescu ja. Ook een wat oudere, he, hele lange, ja. bijna twee meters. Goede service, ervaren speler, uh, tacticus. Uh, niet meer zo goed als die geweest is, 93. Dan hebben ze nog een andere jongen die rond de 100 staat. Dus ja, als ik die wereldranglijst zo, zo bekijk, dan, ja, dan is dat allemaal goed te doen. Maar ja, ja laten we eerst maar van Finland winnen. He, nu maar. Morgen is we de dubbel, Marcella. Dan praten ja. we weer verder. Zeg, dankjewel, fijne avond toch? Dank je. Dag gaan we naar Ajax. Want Ajax is een club in crisis. Een crisis in meerdere opzichten ook. Want zowel bestuurlijk als sportief is het een dramatisch seizoen. Gisteren maakte de Raad van Commissarissen bekend op te stappen. En niet veel later vertrokken directeur Martin Sturkenboom... en technisch directeur Danny Blind per direct. En vooral het gaan van Blind is vervelend voor trainer Frank de Boer. Want ze kennen elkaar het al jaren. Ik vind het uh, nogmaals uh, heel jammer natuurlijk. Uh, voor mij en voor, voor Ajax. Omdat ik weet dat hij altijd... Uh... ...zich voor 100% heeft ingezet uh, voor Ajax. Ik heb altijd heel goed met hem samengewerkt. En, uh, en ik weet, in de jaren die hij dus... Uh, ...gewerkt heeft voor Ajax, heeft hij heb ik dat met ziel en zaligheid gedaan. Dus nogmaals, ik vind het heel jammer. Begreep je zijn afwegingen? Ja, want uiteindelijk uh, heeft hij... Zeg maar, uh, ...de andere kant gekozen. En uh, ja, op dat moment dat deze beslissing is gevallen... Ja, ...heeft hij zijn conclusies daaraan getrokken. En nogmaals... Uh, hij is zeer professioneel en uh, heeft ook zeg maar de, de dingen waar hij mee bezig uh, is geweest... of nog steeds mee bezig is, heeft hij netjes overgedragen... aan uh, de desbetreffende mensen die uh, dan uh, verantwoordelijk worden. Je zei net, uh, er moet snel uh, duidelijkheid komen over wie nu op welke positie komt... welke namen dat worden. Je hebt ook altijd gezegd, we proberen het zo ver mogelijk bij het elftal weg te houden. Als je kijkt naar de laatste weken, is dan gewoon niet de conclusie... de harde conclusie dat dat gewoon niet gelukt is? Ja, maar bij de spelers denk ik wel. Bij de spelers is dat ik er mee te maken heb, dat is uh, duidelijk. Maar ik denk dat de spelers dat wel meevalt. Maar wat is er dan aan de hand met deze groep? Nou, dat we niet in een goede periode zitten op dit moment. En ja. dat we natuurlijk door, uh, mede door veel blessures uh, Niet niet continu een vast elftal hebben kunnen opstellen. Maar dat het spel daardoor heel verplicht is, uh, het lijkt wel alsof er een soort angst in de groep zit, dat heeft daar toch niet mee te maken? Nee, maar ja, als je slechte resultaten hebt, dan komt er zelf komt er een bepaalde angst in. En, uh, vertrouwen wat er op dat moment niet is. Nou, dat is het moment. Uh, is, is dat uh, nu? En dan zal je kaart aan moeten werken om daar overheen te komen. En dan is een overwinning. Kan, uh, kan dat de onderkeer zijn? En daar moeten we dus met z'n allen kaart voor werken. Maar maak dat eens concreet voor mij. Wat heb jij bijvoorbeeld de afgelopen week met deze groep gedaan? Want kaart werken, dat snap ik. Uh, maar praat je veel? Wat bedoel ja, je, wat praat doe je praat om ook dat te doen? Je praat zeg maar, waarom, uh, waarom we zeg maar, uh, wel 70% balbezit hebben tegen, uh, tegen Utrecht, maar uiteindelijk heel weinig creëren. Nou, da daar ben je mee bezig. En dan probeer je uh, uiteindelijk in die 70% uh, procent je uiteindelijk kansen te gaan creëren. In ieder geval mogelijkheden, en dat hebben we eigenlijk uh, bijna niet gehad. En ook eigenlijk de wedstrijden daarvoor. En daar zijn we eigenlijk de laatste week al steeds mee bezig. En is dan nu ook de conclusie dat je toch gaat starten met Boulikin? Ja. Omdat je met hem dan voorin uh, een duidelijk aanspeelpunt pro probeert te hebben? En, en... Ja, maar ook uh, ja, dat je, terecht wat je zegt, een duidelijk aanspeelpunt. Maar je weet dat hij moet leven van voorzetten, van dreiging in, in de 16. Nou. Uh, om dat misschien duidelijker te maken voor de spelers... kan je beter dan met zo'n type speler uh, spelen. Nog even over jezelf, Frank. Want je weet hoe het werkt bij een topclub als dan die resultaten tegenvallen. zo. Uh, voel je daar al iets van? Uh, straalt het al een beetje op jezelf af? Dat er druk uh, toeneemt? Ja, die... maar dat is altijd zo. Je weet als je drie wedstrijden uh, niet presteert bij dat er altijd druk is, dat er uh, geklaagd wordt. En dat is ook terecht. Want uh, iedereen uh, wil en verwacht dat je... Dat je alle wedstrijden wint, een gelijkspel is het al een vlies bij Ajax. Nou, dus als dit soort resultaten is, dan weet je dat de druk op je, op je komt te staan op de technische staf. En dat weet ik van tevoren. Natuurlijk uh, doet het je wat, want je wilt zo snel mogelijk wil je dat omkeren. maar Zo gemakkelijk is dat niet. Maar wat doet het? Weet je, word je er onrustig van? Uh, voel je die druk? Ja, maar je voelt altijd druk bij Ajax, om te presteren. En, niet dat ik daar onder doorga, natuurlijk voel je dat. Maar dat is ook helemaal niet erg. Dat heb ik als speler gemerkt bij elke club waar ik gespeeld heb. En ik kan daar denk ik heel goed mee omgaan. Ja, als speler had je dat zeker, maar als trainer is dat wel anders natuurlijk. Ja, als nou, speler ben je nog meer eindverantwoordelijk. Of als trainer ben je nog meer eindverantwoordelijk. Tot slot, uh, had je in deze situatie. Uh, met een team dat dus zeg maar niet draait en dan moet je analyseren en zo. Uh, uh, was Van Gaal dan niet een veel betere sparringpartner voor je <lacht> geweest dan Kruijf? Op dit moment? Nou, dat is helemaal niet aan de orde geweest. En, uh, ik heb altijd heel goed met, uh, met Louis uh, samengewerkt. En als dat het geval zou geweest, dan hadden we het denk ik daar zeker over gehad. En zo heb ik het ook met Danny Blind erover gehad. Heb. En, maar dat uh, is niet aan de orde. En heb je er dan nu uh, met, met JC contact over? Nee, die is niet zo vaak hier. Ja, toch vervelend. Lastig. Nee, maar we hebben genoeg know-how om uh, dit te proberen op te lossen. Ja, dat waren een paar fijne vragen van Martin Friesema aan Frank de Boer uh, van de club In Crisis Ajax. Ruud Aerts en Voske Tamer van der Wal hebben de Veluwe meer toch gewonnen. Aerts deed dat solo en van der Wal won in Elburg de sprint van een grote kopgroep. De opkomst bij de vrouwen was beter dan gisteren toen in Friesland... maar 16 vrouwen meededen aan de ronde van Skaasterland. Maar vooral voor de vrouwen zijn de laatste weken een flinke logistieke operatie. hoort u in een reportage van Sebastian Timmerman. Hoe, hoeveel zijn er ongeveer? Heeft u ja. enig idee? 40. 40 vrouwen? Ja. Het is beter dan gisteren, toen waren er maar 16, hè? 16, dat is heel weinig, hè? Moesten er een hoop wat werk inhalen misschien. Ja, maar inderdaad, dat klopt. Maar... Ja, het is allemaal leuk en aardig. Natuurreis in Nederland. Bijna iedere dag wel een wedstrijd, al een week lang. Maar je zult maar werkgever zijn. Vooral in het vrouwenpeloton zijn er eigenlijk geen full professionals. En dus regent het vrije dagen aanvragen. Mijn, mijn ploeggenoten hebben gisteren ook niet gereden... omdat er, dat er heel veel moesten werken gisteren. En ik had wel vrij, dus ik heb wel gereden. Uh, ik ben Enna Las vechten. ik kom uit Genemuiden en ik, ik uh, schaats bij uh, de MKB6 Palet schilderwerkenploeg. Ik uh, in ben in mijn dagelijks leven werk ik bij de gemeente Zwarte Waterland en ben ik leerplichtambtenaar. Verzuimambtenaren. hè? Ja, ja, ja, klopt helemaal, ja. ja ik ben uh, diegene die uh, achter de kinderen aangaat uh, als ze spijbelen of dat uh, de ouders eerder met ze op vakantie gaan. Dat ben ik inderdaad. En wie gaat er achter jou aan in deze dagen? Ja, niemand. Niemand. Nee, ik heb het er nu op dit moment heel goed voor elkaar. Ik heb, uh, ja, mijn, uh, mijn baas, zeg maar, mijn werkgever, uh, stimuleert het echt uh, dat ik uh, kan schaatsen, zeg maar. En die, die heeft gewoon ook gezegd, joh, er ligt nu natuurreis, dus uh, ga alsjeblieft schaatsen en uh, doe, wat je, doe wat je leuk vindt, zeg maar. Ik ben Riksmeijer, kom uit Heerenveen en ik ben softwareprogrammeur bij Schoolmaster in Leeuwarden. En wat vindt jouw baas van deze week? Want we zijn allemaal zo blij, er kan geschaatst worden, maar ja, er is ook nog een werkgever. Ja, nou, hij is er wel heel blij mee hoor. Aan de ene kant is het natuurlijk voor bedrijven bedrijf ook hartstikke leuk. En aan de andere kant, ja, het geeft wel wat problemen hier en daar... omdat hij niet 100% op mij kan vertrouwen. Maar gelukkig heb ik genoeg collega's die me kunnen ondersteunen... en uh, werk voor me kunnen doen. En dat doen ze graag, dus geen probleem. Had je nog wat vrije dagen over uh, deze, deze week? Ja, ik heb een, uh, wat dat betreft wel een goede regeling. Ik mag dagen sparen... En dan mag ik ze voor het schaatsen inzetten, zeg maar. Dus het is eigenlijk een vorm van een joker. Op het moment dat het natuurreis ligt, dan mag ik mijn dagen pakken. En anders dan ben ik gewoon fulltime aan het werk. En de nationaal kampioen, dames en heren. Yvonne Spicht, ook zij aan het vertrek. Uh, mijn dat naam is uh, Yvonne Spicht, ik kom uit uh, Grotebroek. Ik ben 24 jaar, ik ben uh, Nederlands kampioen. En werk? Uh, ik doe uh, doktersassistenten voor uh, drie dagen in de week. Ik werk nu net uh, sinds december en ik heb toen met mijn sollicitatiegesprek heb ik al gezegd van uh, nou ja, ik schaat wel. En ik zou het eigenlijk wel heel graag vrij willen als, uh, met Oostenrijk en uh, met Tweede. Uh, toen hebben ze al gezegd van nou, ah, dat moet wel te regelen zijn. En uh, ja, met natuurreis, uh, ja, je, je verwacht niet dat er zoveel natuurreis komt. En uh, ik vroeg ook al uh, voor vandaag ook ik vrij mocht. en Daar waren ze niet heel blij mee, maar uh, uiteindelijk uh, ja, is het toch gelukt. En ik hoop dat het voor de komende dagen ook nog gaat lukken. Er staat hier legaal. <laughs> ja, dat wel ja. ja. Uh, Alida Pasveer, ik uh, woon in Groningen en ik ben ploegleider van de Interspot Jan Wals damesmarathonploeg. Ik werk bij de Provinciale Sportraad van Drenthe, bij Sport Renter En uh, gelukkig wel een sportgerelateerde organisatie. En onze directeur gaat ook schaatsen. Maar goed, anderhalve week vrij voor de Wijse Zee, Direct weer een week erachteraan. En volgende week nog naar Zweden. Van, nou, ze zien me aankomen, mijn collega's. Voor mij is het, uh, ik ben gewoon overal. Want ik heb bij elke wedstrijd rijders. Uh, dus dan sta ik er ook. Uh, maar mijn rijders houden dat niet allemaal meer vol. Want die, ja, die, hebben het ook, uh, die moeten naar school en die moeten werken. Dus het is echt uh, zoeken. Een voorbeeld daarvan is uh, Annelies Paschier. want ja, afgelopen woensdag was het Nederlands kampioenschap, maar waar was zij? Ja, dat is uh, enorm balen van Annelies. Die, heeft, uh, die is net begonnen met de studie uh, HBO-opleiding in Amsterdam, Fashion and Design. En die heeft vorige week uh, op de Wijzenzee een examen weggeschoven naar deze week, en dat was woensdag. Ja, en die kon ze niet nog een keer weer verschuiven, dus die kon gewoon niet weg, want het examen moest ze maken. Ze heeft het examen gehaald, maar ja, wel enorm balen, want het, ja, het kan dan gewoon even niet. Er zijn mensen in loondienst, maar nou, er zijn ook mensen die hebben eigen werk. Ja, dat klopt, dat heb ik. Ik ben Miraije Rijsma, ik ben Marathonschaatser. Ik ben uh, zelfstandig ondernemer, ik heb een uh, kinderkledingzaak. En uh, ja, die zes dagen in de week open. En uh, ik ben er deze week uh, acht uur geweest. En vorige week? Nul. Het is gewoon een beetje schipperen met je energie. En uh, het heeft een voordeel dat je eigen baas bent. Maar aan de andere kant is het nadeel dat je ja, het werk gaat wel door. En je bent, blijft wel verantwoordelijk. Dus ja, enigszins moet je wel uh, aan het werk blijven. Voske Tamar van Wal. De winst op het Veluwe meer gaat naar Voske Tamar van de Wal. Haar negentiende overwinning alweer van dit seizoen. Zij heeft de luxe dat zij in deze drukke periode bijna als een prof kan leven. Ik zit daar, zeg maar, het is een online sportwinkel. En uh, we verkopen dus echt uh, van alles. Dat, uh, en daar, uh, uh, daar doe ik ook van alles binnen het bedrijf. Dus uh, oud-lange uh, oud baan, schaatsen, Solingen, de eigenaar. En dat is, uh, nee, dat is geen probleem. Nou, deze week uh, leef ik weer even eigenlijk een beetje als uh, topsporters zo voelden. Want uh, het bestaat nu eigenlijk alleen maar uit schaatsen en uh, eten en slapen. Dus, uh, nou ja... En we voorbereiden op de volgende dag. En voor de andere dames geldt het antwoord zoeken op de vraag... hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Straks voor de zomer denk ik niet veel meer. Nou, deze ploegleider had uh, met een voorzienende blik 110 overuren staan... tegen de kerstdagen. En, uh, maar die zijn allemaal al op. Dus uh, ja, ik ga nu min. Nou. Extra hard werken voor de rest van het jaar. Als het na het weekend weer gaat verliezen, dan heb uh, uh, ik denk een tekort. Ik zou het echt niet weten. Moet ik volgende week maar eens even vragen hoeveel uur ik nog over heb. Maar dat komt vanzelf wel. Volgende week moet je toch naar Zweden? Ja, uh, dat, ook uh, nog? dat kwam je gisteren ook achter toen ik weer op mijn werk verscheen na een tijdje. Want vorige week hadden we de zijn natuurlijk. En dan nu natuurreizen en dan volgende week nog een keer de Zweden erachteraan. Dus ja, maand februari houdt niet over uh, wat dat betreft. De logistieke problemen van de vrouwen schaatsers hoorde u in een reportage van Sebastian Timmerman. Heracles Almelo stunte vanavond in de groolsvesten bij de buren. Twente werd voor het eerst sinds 1985 in eigen huis verslagen... door het kleine buurjongetje uit Almelo. Het werd 3-2 voor Heracles. Ronald van der Geer in gesprek met de winnende trainer Peter Bos. Peter, wat zal je ongelooflijk trots zijn. Ja, ik vind dat een mooi woord. Want dat heb ik ook tegen de jongens gezegd... Uh in Enschede durven voetballen. En, uh, en uiteindelijk dan ook winnen. Dan, uh, en de manier waarop, dan, uh, dan ben ik trots op die jongens, ja. Gaf de goal van Everton, de eerste goal dus van de wedstrijd... jullie uiteindelijk ja, de, de spirit die je nodig had om deze wedstrijd te winnen? Nee, nou, ik vind eigenlijk dat we uh, vanaf het begin geprobeerd hebben te voetballen. Dat wat we tegen PSV hebben nagelaten... waar we te snel voor de lange bal kozen, zijn we hier gewoon met lef en met durf gaan voetballen. En, en uiteindelijk is dat voor mij de sleutel geweest. En dat het natuurlijk lekker is dat, dat die bal erin komt... naar die geweldige actie van Sami, dat, uh, dat helpt. Na die 1-1 zit je toch even van... Hey, dat, kan wel eens, dat kan wel eens vervelend worden, nog, nog een behoorlijke tijd te spelen. Aan de andere kant, uh, zij wisselde brama dus hun tweede ballen werden niet meer zo goed opgepikt. En dan weet je dat je zelf ook kansen gaat krijgen. En, uh... Daar hebben we van geprofiteerd. Omdat ik met dame vond dat na die goal jullie eigenlijk geen duel meer verloren. Het leek wel alsof er iets in dat elftal kroop van ja, nu gaan we het ook halen ook. Ja, maar we, ik, we verloren geen duel, maar we vooral ook heel goed stonden op het veld. He, als je tweede ballen wil oppakken, dan, dan, dan heeft dat natuurlijk met duelkracht te maken. Maar ook dat je positioneel goed staat. En, en dat hebben we vind ik, vandaag gestaan. We stonden goed. Veel arbeid geleverd. Een beetje bang geweest dat het pijpje op een gegeven moment leeg zou raken. Nou, onze conditie is wel aardig hoor. Dus ik weet dat we dat kunnen volhouden. Maar het klopt. En met name onze, onze vleugelspits hebben we waanzinnig veel werk moeten verrichten. In aanvallende zin, maar ook weer in verdedigende zin. Maar we hebben ook jongens op de bank zitten. Je mag er gelukkig drie wisselen. En daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Die jongens kwamen net uh, van het veld. Ja, het leek wel alsof ze een Europa Cup hadden gewonnen. Hè? Voelt het ook zo? <laughs> nou, nee hoor. Nee, dat, dat, niet. dat niet. Maar je begrijpt, het is een derby. en uh, Dat is iets extra's. Tegen een ploeg die om het kampioenschap speelt. Dat maakt het speciaal. Zo vaak hebben we grote wedstrijden nog niet gewonnen. Dus. En als dat ook nog eens een keer uitgebeurt... kan ik me voorstellen dat... Uh, en daarom dat woord trots, dat is wel, uh, wel terecht. Jij staat hier vrij rustig. Volgens mij ben je de enige die zo rustig en timide is. Want als we goed luisteren, horen we op de achtergrond... die 500 uit allemaal nog Feestvieren. Ja, en die zullen we straks op sta bij Stadion ook nog wel tegenkomen, denk ik, ja. Het is te koud voor een open kar, hè, denk ik. Nou, <laughs> nee, niet overdrijven, toch? Nee, oké, okay, maar dat is wel het gevoel... wat er toch ook na, in aanloop naar deze wedstrijd leefde. En wat dat betreft... Ja, ik bedoel, jij staat dat heel keurig nu uh, een beetje te relativeren. Maar het is voor, voor Irak toch een, een onvergetelijke avond. Jawel. Hendry die heeft ons uh, rekenen snel uit. Een jaar, 1985. En ja, toen scoorde hij nog. Ja, daarom. <laughs> daarom hebben we het van hen al... Dit horen we al jaren van Hendry, dus daar zijn we gelukkig vanaf nu. Ja, en het is mooi. Ik bedoel, uh, ja, die drie punten waren ook broodnodig. Nee, maar zo, maar zo kijk ik als trainer tegenaan. Omdat wij toch uh, met een schuinhoog naar dat linker rijtje aan het kijken zijn. Met een reeks uh, PSV thuis Twente uit, die natuurlijk niet makkelijk is. En daar hebben we nu vier punten in gehaald. En dat is, uh, dat is netjes.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 I, and out of all these things I've done I think I love you better now Don't hold me down I think the braces are breaking And it's more than I can take And it's dark in the cold December But I got you to give me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 het De strijd om de prijzen zal bij de wereldbekerfinale shorttrack in Dordrecht pas komend weekend plaatsvinden. Vandaag moesten de schaatsers zich kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Geen probleem voor de meeste, land, meeste Nederlandse shorttrackers, want Oranje behoort tot de Europese en soms zelfs tot de wereldtop. Het succesvolle EK twee weken geleden onderstreepte dat nog eens. Die prestaties die bleven niet onopgemerkt. De ijshal in Dordrecht stroomde vandaag vol, al was dat wel een beetje geregisseerd. Nou, dat is niet direct wat je verwacht op een short-track dag zonder finales. <applaus> Terwijl het buiten mooi weer is en de ijspret heerst. Oh, oh, oh, oh. Toch zit de hal in Dordrecht vol met kinderen. Ja. Wat heb je op het spandoek staan? we uh, hebben de Medriaan moedig ons aan. Want jullie zijn van een school? Van Medriaan. Met de hele klas hier? Ja. Wie is jullie juf of meester? Adri. Heeft u ze ook een beetje voorbereid op dit bezoekje aan het Short Track? Ja, de Short Track zelf, want die is langsgekomen en hebben een presentatie gehouden. En ook drie, twee rijders en een vertegenwoordiger zijn bij ons op school geweest. Wat heeft u geleerd van de sport? Nou, dat het een hele spannende sport is waar heel veel snelheid bij komt. En dat ze dus heel laag bij de grond moeten zitten. En uh, dat het messen zijn... In plaats van schaatsen. Zo scherp? Ja, zo scherp schijnbaar. Sanne van Kerkhof was een van de schaatsters die op die scholen is langs geweest. Hé hey Sanne, wat heb je daar dan gedaan? Een beetje shorttrack promotie? Ja, ze stelden best wel veel vragen. We waren heel enthousiast. Ze wilden weten hoeveel kilometer per uur we nou gaan. En uh, wat je er nou allemaal voor moet doen om te kunnen shorttracken. En uh, als we naar Rusland gaan bijvoorbeeld, of we dan ook Russisch moeten leren. Ja. Dus ze stelden heel veel vragen, ja. En zo kan het dus zijn dat het op dag 1 van de wereldbekerfinales vol zit met schrevende kinderen. Die aangespoord door de speaker. Kan iedereen zwaaien? Kan iedereen klappen? Kunnen we ook wel springen? Meer lawaai maken dan een gemiddelde foe Ja, een hal vol krijgen met schoolkinderen, dat is natuurlijk nog niet zo heel erg moeilijk. Maar toernooi-directeur Vermans, Vermans: in hoeverre merk je de impact van die grote successen van de short trackers in de rest van de kaartverkoop? Nou ja, we zijn zondag uitverkocht, dus ik denk dat ik daar al genoeg mee gezegd heb en zaterdag zijn we een heel eind. Nou, zeker zaterdag hebben we natuurlijk uh, een aantal finales en zondag echt de relay finale. Dat is wel, dames en heren maken daar gewoon een hele grote kans op eremetaal. Ja, nou, weet je, de relay is sowieso al zo'n spektakel en met ervan uitgaande dat, uh, dat de successen zich herhalen, dan uh, wordt het echt een topdag zondag. De Nederlandse shorttrekkers dus het uithangbord van de wereldbekerfinales in Dordrecht. Dat is dus wat er gebeurt als je successen viert. Zoals onlangs bij de Europese kampioenschappen. Successen voor Jorien Timmors bijvoorbeeld. Met goud voor de relayploeg, zilver individueel. En zij merkt ook dat de concurrentie inmiddels rekening met haar begint te houden. Nou, dat merk je zeker wel. Zowel individueel als in de relay merk je dat als je in zo'n rit staat, dat, dat ja, in het begin was je misschien een land dat wat, wat meereed... maar je merkt nu echt dat ze rekening met je houden. En ze proberen je toch ook op tactische manieren anders, anders tegen te houden... dan dat dat vroeger was. En, uh, ja, je, ze, wij zeggen ook een sterk land en dus ze willen ook van ons niet verliezen. Het gaat dus goed met het Nederlandse short track. De prestaties die zijn er. Maar uh, Wilf O'Reilly, technisch directeur van de bond... merk je dan ook dat dat uh, verder doorwerkt, die successen, binnen de bond? Als bond zelf... Het uh, is een heel grote beweging binnen het geheel... dat uh, Short Track en Lange Baan steeds dichter bij elkaar gaan komen. Ja. Dus waar Short Track normaal gesproken in het verleden het ondergeschoven kindje was... wordt dat nu wel anders? Het wordt zeker anders. En, en, en, ik, ik, ik vergelijk het uh, terug in 1998. Uh, dat was ook een beetje hetzelfde bij het sprint ja. ten opzichte van het allround. En het sprint heeft uh, gezien de successen van Erben en Jan Bos toen destijds. Heeft inderdaad behoorlijk in de lift. En een geweldige resultaten, En natuurlijk wereldkampioensprint van de week. Dus ja, ik denk dat ShortTrek is, is zeker in de lift. En het wordt onbearmd door de bond en de bestuursleden ook. Dat is ook belangrijk. Denk je dat ShortTrek de potentie heeft om uiteindelijk populairder te worden dan het lange uh, Nou, dat is een hele interessante vraag. Ik denk populaire, uh, ik denk... In Nederland, ik denk dat Langebaan zal ten alle tijden het meest populair... want het heeft een cultuur eh, na eenmaal. Maar Evenaren, zou dat kunnen? Absoluut. Daar denk ik wel dat uh, de Evenaren... Uh, is wel uh, wellicht steeds sneller dan wij zelf denken. Ho, ho, ho. Dat was hem, de dag van de voorrondes en de schoolkinderen. Vanaf morgen gaat het echt om de prijzen. Kijken of het dan net zo luidruchtig is in die mooie hal in Dordrecht. Een wereldbeker short track. Dus veel publiek geregisseerd of niet, toch leuk. Feyenoord. Feyenoord was deze zomer dood en begraven... Eh, zegt ons geheugen als we er een beetje over nadenken. Want weet u nog, de spelers waren in opstand gekomen... stemde trainer Mario Beenweg. Tja, en de nieuwe technische directeur, Marten Vergeel... die werd meteen geconfronteerd ook met een enorm probleem... want vind maar zijn trainer terwijl de voorbereiding al loopt. Nou, Daarin slaagt hij wonderwel door Ronald Koeman bereid te vinden... erin te stappen. En onder Koeman is Feyenoord bezig aan een Mag je wel zeggen. 14 wedstrijden voor het einde van de competitie staat de club. Ik sta hier vijfde, maar volgens mij zelfs vierde. M vijfde houden we het op. Vo vierde toch. Volkomen vo vo terecht, vindt Koeman. We horen hier zeker uh, te staan. Want uh, ik denk uiteindelijk op basis van zoveel wedstrijden... Ja, sta je op de plek uh, waar je thuis hoort. en uh, Met een lichte oog naar boven. Want uh, ik vind zelfs dat we meer punten hadden moeten hebben... Op basis van gespeelde wedstrijden, op basis van verloop van wedstrijden. hebben we in geen één wedstrijd te veel gehad. Uh, alleen maar te weinig. Ben je nou een beetje af, want je bent er al een tijdje van die zeperts. zoals tegen NEC, tegen Groningen, tegen VVV. Is dat, is dat nou een beetje verleden tijd? Nou, ik denk een zeperts zoals NEC thuis. of een keer Den Haag, aan de Den Haag thuis. Ik denk dat dat, dat, dat ook uh, best wel mogelijk is. Ik, uh, ik vind een 6-0 bij FC Groningen uit pijnlijker. Om dan ja, dan, dan maakt de tegenstander 6 goals en, en ben je kansloos. Je krijgt altijd wel een keer een deksel op je neus in een thuiswedstrijd... zoals we dat dan wat ik zeg tegen NSC hebben gehad. Maar ik heb wel het vertrouwen en, en, en het idee... dat we als team sterker zijn geworden. Dat we als team ook weten... Ja, wat we kunnen en ook wat we niet weten wat we niet kunnen. En dat we een ploegje zijn die moeilijk is te verslaan. En, en dat is wel in dit elftal gegroeid. Het legion kijkt al omhoog. Kijk hier ook stiekem omhoog. Nou ja, hij kijk best wel stiekem omhoog. Omdat je uh, uh, één, uh, de afstand naar uh, de plekken hoger uh, is niet groot. Uh, je ziet ook andere resultaten waarin. Niet zomaar uh, PSV of Twente uh, of wie dan ook zijn wedstrijden wint. Nou ja, dan, uh, dan geeft dat mogelijkheden. Ik vind wel dat wij uh, ook weer niet te veel. Want ik, ja, ik nam het voorbeeld eigenlijk een beetje op het moment dat we uit bij Vitesse spelen. Nou, ja, stond Vitesse drie punten voor. Uh, kon het zes worden. Nu staan wij er vijf voor. Kan het acht worden. We moeten beseffen dat we ieder wedstrijd uh, 100% gas moeten geven. En dat moet kloppen. En dan kunnen we van iedereen winnen. Maar. Dat moeten we altijd weer bewijzen. En, en, ik heb natuurlijk ook aangegeven, op dit moment hebben we de komende vijf wedstrijden vier thuiswedstrijden. Nou, dat is lekker, want je speelt liever thuis als uit. Maar het geeft ook wel aan dat waarin ploegen zich uh, toch wat meer gaan ingraven, terwijl ze eigenlijk uh, dachten te gaan doen dit seizoen. Nou, dat geeft een ander type spel. De, en daar hebben we in, in dan met name in, in de wedstrijd tegen Den Haag, uh, hebben we daar slecht in gespeeld. Hebben we te weinig geduld, lopen te veel uit de posities. Nou, de komende twee wedstrijden, Vitesse en RKC thuis, zijn wel twee type wedstrijden. Waarin wij het spel zal, uh, moeten gaan maken op een kleinere ruimte. Nou, dan kun je wel zien of we gegroeid zijn. Wanneer krijg je in de gaten? Er zit meer in. We gaan lekker bovenin voor Europees voetbal. Nou, het was wel de fase na, na een moeilijk moment um, rondom NSC thuis uh, Groningen uit. Nou, toen hadden we vijf wedstrijden richting de winterstop uh, met, met PSV, uh, Twente, Utrecht, Vitesse. Nou, daar haalden we 13 punten uit en, en, en, en ja, toen begon de winterstop terwijl die eigenlijk nog niet hoefde. Want ja, je zag wel een stuk vertrouwen groeien in de groep en... en, en in de groep ging ook leven dat er meer in zat dan, uh, dan op dat moment eruit kwam. Nou, en dat is wel prettig te constateren voor een trainer. Kun je meenemen over de hoofdprijs? Nou, dat is op dit moment uh, te veel gevraagd, vind ik. Ik vind in alle reële, uh, reële zin, vind ik uh, Twente, uh, PSV met name, uh, ja, zowel qua ervaring, uh, fysiek. En, en ook heel beslissende spelers in hun formatie, vind ik, beter als dit Feyenoord. Ben je met Feyenoord al zo velletjes, van tevoren weet Vitesse komt op bezoek. Dat winnen we. Nee, nee dat, dat, dat, dat heeft eigenlijk niemand. Uh, en dat mag je ook niet hebben. Uh, een stuk uh, vertrouwen in jezelf is goed, maar... Iedere wedstrijd begin je weer op nul. Je hebt hem te maken met een tegenstander die de boel niet open gaat zetten. En nou, ja, Vitesse heeft toch een ploeg met een aantal spelers uh, die individueel een wedstrijd kunnen beslissen. Dus uh, wij moeten goed zijn, we moeten agressief zijn. En, en als wij uh, spelen vanuit onze sterktes, ja, dan hebben we een grote kans dat we zonne winnen zij Ronald Koeman tegen Rob Fleur. Uh, Rob, uh, die ging daarna door naar uh, Almere... want uh, daar werd vanavond een wedstrijd gespeeld in de Eerste Divisie. Almere City tegen Cambuur, het werd daar 1-1. Maar het aardige van het duel was... dat beide ploegen iemand in de gleden hadden met een Liverpool-verleden. Jordi Brouwer bij Almere en aan Cambuurzijde Vincent Weyl. Jongens die heel jong het avontuur aangingen bij de Engelse topclub... maar zichzelf nu terugvinden bij een Eerste Divisionist. Allereerst Brouwer over hoe hij in Almere... Belanden. Ik ben op 18-jarige leeftijd heen gegaan. En dan is het, ja, is het moeilijk, uh, van tevoren als je is het moeilijk door, doorbreken. En dat is helaas niet gelukt, maar ja, dan moet je wel verder kijken. Natuurlijk. Dus bent, van, uh, vandaar dat ik hier terecht ben gekomen. Ben je ook nog in Waalwijk geweest en in Den Haag. En aan ja. het begin van het seizoen dook je potsing op bij Jong Ajax bij je oude club. En toen? Nee, ik ben uh, in oktober weggegaan bij Den Haag. Toen heb ik eerst in begin december hier een maand getraind. En toen ben ik begin januari bij Jong uh, Ajax meegetraind. Die trainer die kon ik nog. En die had me gebeld of ik mee wou trainen. En uh, ja, dat vond ik goed. En almere City vond het ook goed. Dus. Maar uiteindelijk ben je via Ajax hier weer terechtgekomen. Is dit nou de laatste kans? Ja. voel je het zo? Ja, zo kan je het noemen. Ik ben nu 23 en uh, ik heb wel veel clubs gehad, maar weinig gespeeld. Veel grote clubs gehad, maar weinig gespeeld. Dus voor mij is het nu belangrijk dat ik veel aan de spelen toe kom en laat zien wat ik kan. Iedereen zal zeggen, hij is te vroeg naar Nederland gegaan. Ja, maar ja, dat. Uh... Ja, dat zijn keuzes die je maakt. En het is heel moeilijk nee zeggen, was dat in ieder geval in mijn situatie. En ik heb er ook totaal geen spijt van hoor. Het is een hele mooie ervaring geweest en uh, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Sta je nu onder druk dat je voelt in een half jaar tijd, ik moet me waarmaken? Oh nee, daar heb ik niet zoveel last van. Hoor. Ik bedoel, uh, ik train gewoon hard. Ik probeer iedere dag beter te worden. En dat hoop ik ook in de wedstrijden te laten zien. Wat is nou het moeilijkste? Nou ja, het moeilijkste is misschien al geweest dat het ja, mentaal... misschien dat ik natuurlijk vanuit Liverpool naar Den Haag ben gegaan. En dat het daar ook niet is gelukt. Ja, dat was wel even een moeilijke periode. Maar ik ben nu blij dat ik uh, hier de kans bekrijg om mijn eigen te laten zien. Twijfel? Nou, op een gegeven moment, dat je ook bij ADO niet gaat spelen... ga je misschien wel een beetje twijfelen aan je eigen, aan je eigen kunnen. Maar ja, ik, ben, ik heb nu met Ajax getraind en uh, een goede trainer gehad daar. En die heeft... Gerry uh, Fink. Hè? Ja, die heeft me ook echt uh, ja, het plezier teruggegeven en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Nou, dan gaan we even naar de andere man, ook een ex-Liverpool-verleden, ja, okay. Vin Vincent Weil. Hoe ben je in godsnaam bij Cambuur terechtgekomen? <laughs> ja, door, twee, door middel van twee clubs natuurlijk. Uh, Liverpool en uh, een Spaanse club in Heerba. En toen uh, zag ik een mooie kans bij Cambuur liggen en hier uh, nam ik met... Uh, Iedereen zal zeggen, jij ging van AZ naar Liverpool, veel te vroeg. Uh, ja, daar ben ik niet mee eens, ik had het altijd overgedaan. Als die kans uh, op die leeftijd nog eens zou krijgen, zou ik hem gelijk pakken. Maar daarna, ben je in Aibar, dat is tweede divisie in Spanje? Ja, inderdaad. Hoe kom je daar nou weer terecht? Ja, nou, dat was uh, trainwisseling bij Liverpool en... Uh... Toen kwam uh, een Spaans club op de prop en ik dacht van nou, die kans vind ik mooi. Ander land, andere mensen, nieuwe taal en uh, positief. En dan in de winterstop, Cambuur. Ja, is een beetje hetzelfde verhaal, een mooie verrassing. En uh, ja, van het warme Spanje naar Nederland weer. Ben je nou blij dat je terug bent? Ja, dat was even wennen, maar ik ben zeker blij mijn oude vrienden weer terug te zien. En, uh, maar ik kan met de voetballen, natuurlijk. Sta je nu onder druk van je moet het nu bewijzen naar al die omzwervingen? Nee, nee absoluut niet. Absoluut. Ik vind het gewoon nog een keer een mooie kans die ik kreeg. En, uh, ik vind het druk een groot woord. Ik ga gewoon lekker voetballen en kijken wat er van komt. Vincent Wijl van uh, Cambuur, Leeuwarden ex-Liverpool dus. En uh, speelde vanavond in Almere tegen Almere City en uh, speelde daar gelijk met 1-1. Uh, het was trouwens ook de enige wedstrijd die vanavond doorging in uh, de eerste divisie. Werd veel afgelast voor morgen, overmorgen en ik meen ook zelfs maandag staan er nog wat wedstrijden daar op het uh, programma. Het zal allemaal afhankelijk zijn of het allemaal doorgaat. We zijn er bijna door wat betreft langslijn. Het uh, We zouden graag nog eventjes spreken met uh, Ben van den Burg, want die hebben we nou, dat zal het zijn geweest. Ruim een half uur voor het laatst gesproken... toen hij nog bezig was met zijn uh, Ben Stedentocht. Met zijn eigen Elf Stedentocht. Had het vreselijk zwaar. Zat op zo'n... Uh... 10 kilometer voor, uh, voor Leeuwarden. Um, stond hij nog op de schaats was aan het klunen. Uh, het, schaatsen vol met, uh, met bloed en blaren. Uh, maar het schijnt, uh, begrijp ik uit de tweets die hij verstuurt, uh, dat hij binnen is. Alleen we hebben wat problemen om de verbinding tot stand te brengen met Ben. Zijn batterijen van zijn webcams, die waren in ieder geval leeg. Uh, dus op die manier kunt u hem niet meer volgen via internet. Heeft de hele dag gekund, want hij had op zijn helm een een cameraatje gemonteerd, waardoor de hele route van de Elfstedentocht te volgen was. Door de weilanden en ook door de Elfsteden. Gaat het lukken? Gaat het niet lukken? Oeh, er is een voice eh, Misschien de misschien de batterij ook zelfs van de mobiele leeg... na zo'n hele dag op het ijs. Zo'n 14 uur, 15 uur heeft hij erover gedaan... om uh, vanuit Leeuwarden weer terug te komen in, uh, in Leeuwarden. Ben van den Burg. Maar ik vrees met grote vrees en de tune die wordt steeds dwingender... dat we het uh, over moeten laten aan uh, de collega's van Met het Oog op Morgen. Uh, Thijs van den Brink zit daar klaar voor u. Uh, ik kijk nog eventjes naar de regie. Er wordt gesproken. Er wordt nog gepraat. We hebben nog 40 seconden. Gaat niet gebeuren. Nee hoor. Geen verbinding met Ben van den Burg. Nou, daar kan ik het uh, nu zeggen. Hij is binnen. Hoera, schrijft hij uh, op Twitter. De Ben Stedentocht is uh, voltooid. En uh, als u kijkt naar het ik ben echt ben... dan kunt u ook nog uh, de foto's daarvan zien. Helaas, is niet anders. Dit was uh, langs de langste lijn voor deze vrijdagavond. Zometeen dus hier op deze zender. Met het oog op morgen met Thijs van der Brink. Veel plezier met hem. Wart over twaalf. Al was het maar voor de gezelligheid. Govert van Brakel met de perstribune. Het is wel leuk. De gast Hans Kraaij junior over zijn tv en voetbalcarrière, zijn biografie en de band met zijn vader. Er schipt altijd een heel klein muurtje tussen ons. En Hans Kraaij senior over zijn carrière en die van zijn zoon. Hans houdt van aandacht. Verder kassie kijken, Eddie en Evert, de vliegende kiep, het antwoordapparaat. Het is nog op te gieren. Zondagmiddag vanaf kwart over twaalf, de perspribunnen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey pa, weet jij nog dat wij vroeger altijd gingen vissen? Goed nieuws, ik heb gewonnen in de vriendenloterij. En jij dus ook? Nu neem ik jou mee vissen, in Schotland. We gaan net als vroeger samen op zoek naar de mooiste plekjes. En werden dat we daar een knoepert aan de haak slaan?